Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal. Het mag dan wel crisis zijn, maar Schiphol kan rekenen op een investering van honderden miljoenen. Nu eerst het NOS-journaal, Raymond Seré. Schiphol kan, gaat de komende jaren voor 1 miljard euro investeren... in nieuwe pieren en betere voorzieningen voor reizigers. En de luchthaven in Lelystad wordt geschikt gemaakt voor vakantievluchten. Na maandenlange en moeilijke onderhandelingen... hebben Schiphol en de KLM een akkoord bereikt over de toekomst. Morgen praat het kabinet over de deal, die algemeen wordt beschouwd als zeer belangrijk voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland. In de afspraken staat onder meer dat op Schiphol betere faciliteiten komen voor reizigers op grote intercontinentale vluchten. Dat zijn vooral KLM-passagiers die een betere overstapservice krijgen. Als de ministerraad ermee instemt, wordt de 300 miljoen euro die volgend jaar beschikbaar komt voor de bestrijding van de werkloosheid al eerder besteed. Dat zei minister Ascher in een kamerdebat over de werkloosheid. Ik wil wel zo snel mogelijk die plannen die echt bijdragen aan werkbehoud, die jongeren een kans geven, die zorgen dat mensen goed worden omgeschoold... of het nou zinnig en zuinig is of effectief en efficiënt, eh, wil ik ondersteunen. De Partij van de Arbeid had de minister Rom gevraagd. De werkloosheid is de afgelopen periode hard gestegen naar 650.000 werklozen. De Kamer is vooral geschokt over de jeugdwerkloosheid. Die is met 16 dubbel zo hoog als het gemiddelde. Staatssecretaris Teven noemt het volstrekt de onzin dat de bezuinigingen op het gevangeniswezen minder opleveren dan de beoogde 340 miljoen euro. Teven zegt dat in een reactie op een noodkreet van burgemeesters van heer Hugo Waard, Breda en Berkeland. Volgens die burgemeesters blijkt uit een second opinion dat de bezuinigingen 1 miljard minder opleveren... En dus in feite honderden miljoenen kosten. Het kabinet zou allerlei kosten niet hebben meegerekend. Teven zegt de berekeningen niet te kennen... maar hij blijft erbij dat rekening is gehouden met alle kosten. Het is niks nieuws, want het stond ook in het oorspronkelijk masterplan met één zin. Dus je had het kunnen zien. Dat betekent dat ik vanaf 2018, vanaf dat moment, een exploitatieoverschot ontstaat. Dat ik vanaf dat moment 65 miljoen per jaar kan gaan terugbetalen aan de rijksquote. Het is natuurlijk een beetje monopoliegeld, hè? het is een beetje boekhoudgeld. Het is een wat de boekwaarde van pand wel waard is. De van corruptie verdachte VVD-politicus Jos van Rij... komt zondag in het televisieprogramma WNL op zondag. Volgens WNL reageert Van Rij op de commotie die is ontstaan. Hij gaat vooral in op de rol van het OM en de media. En ook geeft hij zijn mening over het rumoer binnen de VVD over deze affaire. Van Rij, de wethouder in Roermond was en Eerste Kamerlid... legde in oktober 2012 zijn politieke functies neer... in verband met het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Sindsdien heeft hij zelf weinig over de zaak gezegd. In de Oosterschelde heeft de marine vannacht het lichaam gevonden van de 16-jarige Belg die al anderhalve week werd vermist. Een duikersteam van de Koninklijke Marine vond de jongen op 30 meter diepte bij Burgsluis, zegt een woordvoerder. Daar konden ze toen helaas niet bergen omdat de omstandigheden toen verslechterden. En toen is dus besloten om dat vanmiddag te doen op de volgende periode die geschikt was. En dat was om een uur of één. De jongen was zaterdag 18 mei tijdens het duiken in de problemen geraakt. Vermoedelijk doordat hij onwel werd. Zijn begeleider maakte de buddylijn uiteindelijk los om zijn eigen leven te redden. Twee onbekenden hebben vanmorgen in Maastricht een ambulance leeggeroofd... terwijl de ambulancebroeders bezig waren om hulp te verlenen. De dieven namen uit de geparkeerde ambulance medische apparatuur en medicijnen mee. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie vraagt mensen die medicijnen vinden om deze af te geven bij een apotheek of op het politiebureau en de politie zoekt ook nog getuigen van de diefstal. De Rijksuniversiteit Groningen heeft per direct een hoogleraar criminologie op non-actief gezet. De Universiteit van Brussel, waar hoogleraar Van Kalster in 2005 promoveerde, besloot deze week om hem zijn dokterstitel te ontnemen voor het plegen van plagiaat in zijn proefschrift. Volgens rector Magnificus Sterken van Groningen is de schorsing van Van Kalster onvermijdelijk... omdat zijn universiteit een zero-tolerance-beleid hanteert voor wetenschappelijke integriteit. Voor Brussel ook voldoende aanleiding om hem zijn doktersgraad te ontnemen. En dat is voor ons op dit moment weer aanleiding om hem voorlopig op non-actief te stellen als uh, hoogleraar. Er komt nu eerst een onderzoek naar Van Kalster samen met de universiteit Leiden waar hij eerder werkte. En dan het weer. Af en toe een bui. In de avonduren wordt het vrijwel overal droog... maar na het vannacht afkoelt tot rond de 11 graden. Morgen kan in Limburg nog wat regen vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Bij een stevige noordenwind wordt het 17 tot 22 graden. In het is de regenkans klein... maar dan wordt het met 14 tot 17 graden wel wat koeler. Dan krijgt u de verkeersinformatie. Hoe is het met de problemen rond Amsterdam, Jolanda van de Velden? Het is uh, veel geduld hebben op de A10, de ring zuid en oost richting Zaanstad. Vanaf Geuzeveld tot aan de Zeeburgertunnel staat 15 kilometer. Bij de tunnel is de rechte reis ook dicht. Heeft te maken met een aanreding eerder vanmiddag. Daarbij is ook olie op de weg terechtgekomen en dat moet schoongemaakt worden. Omrijden naar Zaanstad is mogelijk via de route via de Koentendol... maar vanaf knopen de Nieuwe Meer staat er 7 kilometer. Verder ook een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Knopendel zijn twee reis hoogdicht. Vanaf de afrit Everdingen staat er 10 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat zo goed als vast... tussen de knopende de Kleinpolderplein en knooppunt Ipenburg 10 kilometer... heeft te maken met een bergen van een vrachtwagen met betonplaten... bij de afrit Rijswijk. Er was een aanreding op de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg... bij knooppunt Sint-Annebos nog 7 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer open. En een aanreding op de A59 Zierikzee richting Os... voor knooppunt Hoijpolder 5 kilometer. En zo in het Radio 1-journaal AFTH van der Heijden... die zojuist de PC-hoofdprijs in ontvangst heeft genomen.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 Van nu af aan geen kaartjes meer voor de administratie. Mijn Parklandkaart zorgt automatisch voor de declaratie. Zo makkelijk kan het zijn. Parkland. Jullie hebben aardig wat kennis voor ondernemers in huis. Maar wat doen jullie er eigenlijk mee? Delen met onze klanten.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 Radio in journaal. Lucella Carrasso. Acht minuten over vijf is het. Inmiddels zitten de eindexamens er dan echt op. De VWO leerlingen hadden eigenlijk gisteren dat examen Frans moeten maken, maar het werd uitgesteld en dus werd het vandaag. In de vakantie. Pendant de vakantie. Zo de leerlingen die dit nog even moesten doen. Eerst gaan we het hebben over Schiphol, want dat gaat de komende jaren flink investeren. Rond de 1 miljard euro wordt besteed aan de bouw van nieuwe pieren of het verplaatsen van bestaande pieren. En voor stedentrips en pleziervluchten moet je in de toekomst steeds vaker in Lelystad zijn. Dit is het resultaat van maandenlange en moeilijke onderhandelingen tussen de luchthaven Schiphol en de KLM. In Den Haag is politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, wat is het belang van dit akkoord? Waarom moest dit? Nou, de toekomst van Schiphol en ook van de KLM eh, stond op het spel. En wat dit akkoord duidelijk heeft gemaakt... is dat beide belangrijke partijen op Schiphol die, eh, zijn het erover eens... dat Schiphol ook in de toekomst die positie moet, moet houden... van zogenaamde transferhaven, een hub heet dat in de internationale vliegtuig... dat je dus heel veel passagiers overal vandaan haalt... die dus een tussenlanding maken of een door, kies, een doortransfer maken via Schiphol. Er is uh, wereldwijd een grote concurrentieslag uh, gaande... welke luchthavens die begeerde positie kunnen hebben. Tot dusver heeft Schiphol die. Maar daarvoor was dus wel nodig dat de belangrijkste uh, uh, luchtvaartmaatschappij... op Schiphol, de KLM, en uh, het bedrijf Schiphol zelf... dat die het samen eens werden over een toekomstvisie. En die is uh, nu dus bereikt... Ja, tegen de achtergrond van grote economische belangen. Ja, denk maar eens aan de werkgelegenheid rondom Schiphol. Dat, dat loopt echt in de tienduizenden en nog veel meer. Bedrijven is het vaak een punt. heb ik, als ik mij in Nederland vestig, goede verbindingen met de rest van de wereld? Dat is nu allemaal nog zo. Maar je moet wel zorgen dat je die positie ook houdt. Want het angstbeeld wordt vaak wel geschetst. Denk eens aan steden zoals Zurich of Oslo of Brussel. Die speelden vroeger ook. Ook wel mee in die grote luchthavens internationaal, in dat hele vliegverkeersnet. Maar die zijn nu helemaal weggezakt naar meer regionale of provinciale luchthavens. En Schiphol, Amsterdam, die willen dat dus voorkomen. Ja, en KLM ook. Waarom waren die besprekingen dan zo moeilijk als ze het, het, hetzelfde belang hebben? Ja, daar kregen ook uh, Politiek Den Haag uh, bij de, tijden wij de grijze haren van. Uh, de relatie tussen beide partijen, Schiphol en uh, de KLM... Uh, de warmte werd wel eens omschreven met die van een vrieskist. Uh, want ondanks het feit dat ze gezamenlijke belangen hebben... hebben ze toch ook wel weer deels tegenstrijdige belangen. Schiphol wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk passagiers... Uh, naar die luchthaven krijgen. En dat hoeft niet alleen met de KLM te zijn. Maar dat kan ook met andere luchtvaartmaatschappijen. En de KLM heeft er natuurlijk alle belang bij... dat zij als hoofdrolspeler op, op Schiphol... die belangrijke positie kan handhaven. Kortom... Bijvoorbeeld een tijdje geleden landde er een super jumbo op Schiphol... de A380, nou, daar van, van Emirates, een concurrerende maatschappij. Daar zaten, zaten dus heel veel passagiers in tot uh, verdriet van uh, de KLM. Want zij willen zelf zoveel mogelijk door de hele wereld... passagiers op stof zuigeren richting Schiphol vervoeren en daar weer verder. Dat er nu een akkoord ligt, dat is heel goed nieuws... zegt ook Vasile Hachi van D66. De afgelopen tijd hebben ze rollen over straat zien gaan. Maar ze hebben natuurlijk ook allebei een belang. KLM heeft natuurlijk een eigen belang, Schiphol ook. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat ze ook samen een gedeelde visie hebben. De zogeheten shared vision. Dat ze samen die toekomst in kijken en toch hand in hand bepaalde keuzes gaan maken. Nou, dat hebben ze nu gedaan. Uh, Hans, dank. Morgen wordt dit besproken in de ministerraad. En dan zullen we het ook hebben over Lelystad... De stad die dus meer in beeld komt als vertrekhaven uh, van stedentrips, transfers. Nou, dat gaan we allemaal vast morgen meer van horen. Dankjewel, Hans Andringa. Dan gaan we naar Parijs. Mark Brasser bij Roland Garros. Uh, geteisterd door de regen, dit tennistoernooi vandaag. Uh, wordt er wel getennist nu of is het weer, uh, is het weer uh, paraplu en zeilen? Nee, er wordt, er wordt wel getennist. Er is even tien minuutjes niet getennist. Tenminste, op het Centercourt en op koers suzanne Leng... gingen de spelers er even altijd, Djokovic en Azarenka. Op baan één, daar werd wel gespeeld. En daar viel ook meteen ja, de sensatie in het vrouwentoernooi tot nu toe te melden. Want Nali, dat is de nummer zes van de plaatsingslijst. Maar we kennen haar natuurlijk als de winnares van twee jaar geleden hier in Parijs. Die Nali die ging eraf in drie sets tegen de Amerikaanse Bethany metac Grote verrassing dus in het vrouwentoernooi. Nali ligt eruit. Djokovic staat dik voor op het centercourt en uh, Victoria Azarenka uh, ja, die gaat heel erg makkelijk op het andere grote stadion Koer. Suzanne Lenglen de toppers doen dus wat ze moeten doen, behalve Nali. Mark Brasser, dan gaan we door naar Jeroen de Jager, onze verslaggever die zich uh, vandaag heeft gestort op de wereld van de ooievaar. Uh, Jeroen, zeldzaam in Nederland, 30, 40 jaar geleden. Nu, ongelooflijk veel ooievaars. Uh, dat ja. komt mee, daar hoorden we uh, van jou door nesten. Die mensen maken waar ze verder op uh, voortbouwen, die ooievaars. En jij bent bij zo'n ja. bouwer. Ja, uh, Henk van Zetten, die bouwt er een stuk of 50 per jaar zo'n beetje. Ja, ja zoiets? Ja, ja, die plaatsen wij en die bouwen wij. Ja, en het uh, nou, is een hele lange paal van een meter of tien. Uh, die gaat twee ja. meter de grond in de onderkant. Die gaat hij dan afbranden, gaat hij zo voor ons doen. Uh, we hebben hier ook uh, Dick Jonkers. Die is van de stichting Ooievaar Research and Know-How. Er komen ongeveer 70 ooievaars in Nederland bij per jaar. Hè? Er zijn er ja, nu 800. Ja, natuurlijk. Er zijn er nu, denk ik, ruim 800. En dat zijn dat... ze natuurlijk nog niet binnen. Nee. Maar ik denk dat er al meer dan 800 Jullie zijn. we doen tellingen en zo. Wij ja. doen tellingen. We ja. houden het bij, de stand, ja. van jaar tot jaar. En, uh, nou, Maak van Zetten, die maakt hier die, uh, die, die, uh, die nesten. Daardoor komt dat onder andere, maar ook uh, misschien andere redenen? Nou, ik denk dat ooievaars zelf op zoek gaan en kijken waar ze nestelen kunnen. En dat kan dus op een paal zijn, maar ze kunnen even goed op een schoorsteen landen en daar gaan bouwen. Maar waarom waren ze nou weg in de jaren 60-70 en komen ze nu weer terug? Nou, ik denk dat het ook met landschap te maken had. En na de Tweede Wereldoorlog is de zaak heel hard achteruit gegaan. En kregen natuurlijk ook die ruilverkavelingen op gang kwamen, weinig voedsel. <coughs> en langzaam maar zeker uh, uh, zijn de landschappen ook wel wat beter geworden. Maar zijn ze helemaal weg geweest in Nederland? Ze zijn niet echt helemaal weg geweest. Okay. Er broedden nog twee paren, wilde paren. En daarna is men met uh, herintroductie begonnen. I mean, hoe weten nou die oorjevaars dat ze, uh, toen ze weer terugkwamen... dat ze weer naar Nederland terug wilden? Waarom zijn ze niet naar Duitsland gegaan of naar, naar, naar Polen of zo? Nou, oorjevaars zwerven natuurlijk altijd rond. Dus ook vanuit Duitsland zwerven. Maar ze zitten niet, zit niet in Engeland. Ze zitten niet in Engeland. Maar dat houdt misschien verband met de Noordzee... die ze over zouden moeten steken. Ja, ja. En oorjevaars zegt de zwevers. En vandaar dus ook oversteken bij Gibraltar, bij de Bosporus. Ja. Want ze Want op de termiek gaan ze naar het zuiden toe. Ja, ja. Nou, zijn collega's van mij, want uh, er zijn er nu ongeveer 800 ja, ja. Uh, in, in ja. Nederland. Hè? Ja. Um, die een collega heeft er ook een in de tuin. Die zei, het is een beetje een plagend worden bij ons in de buurt. Er komen er steeds meer en, en het scheidt maar. En uh, de gore troep en het komt tegen mijn ramen. Yes. Is het een plagend worden? Nee, het is geen plagend worden. En op een bepaald moment zou het ook wel ophouden. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk not in mijn backyard. Uh, het is allemaal leuk, maar je moet er geen overlast van hebben. Nee. En dat krijg je nu. En dat krijg je allemaal verhalen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, Henk Verzetten, die gaat nu weer even aan het werk geloven. Want die paal, die moet wel af, uh, Henk. Want jij ja. wil er een hebben, Jeroen? Nou, ik wil het best zien. in mijn achtertuin. In Amsterdam-Noord heeft Henk een paal gezet, notenbenen. Nou, kijk eens aan. Uh, bij, bij de Botonde. En daar zit een, een, een, uh, een ooievaar ook op. Dat is echt heel leuk om te zien. Um, hoeveel uh, kan Nederland er maximaal hebben eigenlijk? Uh, kan de biodiversiteit aangetast worden? Nee, dat denk ik niet. En uh, de wal zal het schip keren, zeg ik altijd maar. Op een bepaald moment dan is er gewoon geen ruimte meer voor... En dan komen we niet meer. Nee. Dat gaat vanzelf, daar hoef je niks aan te doen. En hoe lang duurt het nou, meneer Van Zetten, om aan zo'n paal te werken? Om helemaal kant-en-klaar ja, zo'n nest te maken? een aantal dagen mee bezig. Je moet eerst de paal schillen en dan gaan we hem branden. Wat ik nu ga doen, dan kun je het horen aan de, aan de gasbrander. En dat noemen we het verduurzamen van de paal. Dan heb je geen last van schimmels en van bacteriën. Dat gaat de grond in, hè? Dat, dat, dat stuk wat ik brand. Is wat zag je Ja, wat ik, stuk wat ik brand, dat gaat de grond in. Ja. En, uh, en dan heb je geen last van, van, van, van rotvorming. Oké, okay. nou, hartstikke mooi. Uh, we gaan hem direct overeind zetten misschien wel. En dan uh, kijken of we. Want dat gebeurt wel eens, Lucelle. is mij ook verteld. Dan is hij bezig om zijn paal neer te zetten. Dan komt er meteen een oorje van oh, op zitten. Dat zou mooi zijn. Jeroen Jager was dat. Dan gaan we naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Lange files hier en daar. He, dat heeft te maken met een aanrijding. Onder meer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen de knopende Eveningen en Del 14 kilometer. Bij knopende Del zijn twee reisrokken dicht. Dan de lange file op de A10, dring ring van Amsterdam richting Zaanstad. Vanaf Geuzeveld tot aan de Zeeburger tunnel 15 kilometer. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. En een aanrijding met drie auto's en ook een motorrijder. op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Botlektunnel 6 kilometer. De Botlektunnel is tijdelijk dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Schrijver AFTH van der Heijden heeft zojuist de PC-hoofdprijs in ontvangst genomen. De belangrijkste oeuvreprijs in de literatuur, zo wordt die prijs gezien. Zijn broer Frans was gisteren te horen in met het oog op morgen. Ik ben er uh, erg trots op, maar uh, ik ben ook heel erg blij uh, voor hem. En uh, ja, ik vond eerlijk gezegd uh, dat het ook wel tijd werd dat hij de PC-hoofdprijs uh, zou krijgen. En vlak voor de uitreiking sprak ik met AFTH van der Heide zelf... en zei natuurlijk Goedemiddag. Een goede middag. Ja, uw broer uh, vond het tijd worden voor de PC-hoofdprijs. Uh, leeft het als gevoel bij u ook? Nou... Elke drie jaar wordt er een PC-hoofdprijs voor Proza uitgereikt. En als die datum weer in zicht komt, denk je er wel eens over na. Maar ik ben er nooit minder mee bezig geweest... dan afgelopen maand december, toen die datum in zicht kwam. Dus zo overviel het me alsnog. Ja, nu, nu heeft u natuurlijk al ontzettend veel prijzen gewonnen. Ook al een prijs, de Constantijn Huigeprijs. Welke plek neemt deze in bij u, deze prijs? Ja, ik kan er niet, natuurlijk niet omheen om de belangrijkste... Uh, literaire prijs van Nederland ook echt de belangrijkste prijs te vinden... nu ik hem zelf heb gekregen. Ik vind het een fantastische prijs met deze kleine aantekening... dat ik hem zowel, en ja, misschien is dat wel heel pretentieus van me... dat ik hem zowel als een oeuvreprijs wens te beschouwen... als als aanmoedigingsprijs voor wat ik nog ga doen. Om dat oeuvre om... uit te breiden? Ja, nou ja, als ik heel optimistisch ben, kan ik zeggen... nou, ik, uh, ik ben ongeveer op twee derde van de af te leggen weg. En uh, dus er is nog veel werk te verzetten. En uh, die PC Hoofdprijs kan ik dus ook als een steun in de rug beschouwen. En om die reden breng ik ook vandaag een nieuwe roman uit... Ja, dat is de helle veeg, hè? Uh, Het boek hoort bij de cyclus De Tandeloze Tijd. Moet u dan de vorige boeken nog zelf herlezen uit die cyclus... om dat goed aan te laten sluiten of zit dat allemaal logisch in uw hoofd? Ik ben een heel slecht herlezer van eigen werk. Dat, uh, ik ben er altijd een beetje huiverig voor. Dus ik doe er maar een gok naar dat het, dat het ook allemaal klopt. Nou heeft dus iemand in 1996 bij de verschijning van De Tandeloze Tijd 3... een boekje gemaakt... Uh, dat heet Groepsportret. Uh, Ondertitel Wie is Wie in de Tandloze Tijd. Ja. En dat boekje, daar heb ik veel aan gehad. bij het uh, hernemen van de Tandloze Tijd. met dit deel 5, De Helleveeg. Zo heb je nog eens wat aan zo'n boekje. Wie is Wie? Ja. In Want de wist, u, wist u het echt niet meer? Zaten daar dan nog verrassingen tussen? Nou, ik, ik, ik wist het toch wel. Kijk,. Uh, uh, een schrijver heeft een bepaald instrumentarium. En in mijn geval reken ik daar ook mijn geheugen toe. Dat echt als een ijzeren pot is. En uh, nou, daar heb ik veel aan. Liever dan te herlezen, herinner ik me probeer me te herinneren, waar, waar zo'n eerder boek ook alweer over ging. En in dit geval hebben we het vooral over de Gevarendriehoek. Dat is een boek uit 1985. En daar wordt de kiem gelegd voor dit boek, de ja, halveveeg. De, de, de tante hè, speelt daar al een rol in, heb ik begrepen, ja, waar er het boek is daar, over gaat. Er is daar sprake van een tante Tini, de tante Tini van der Zerkt... En die speelt daar in de Gevaren driehoek een ondergeschikte rol. Je merkt al wel dat het een, een beetje een helleveeg is. Maar um, ze komt nu in dit boek op volle sterkte terug... en leren we haar pas echt kennen als de keno die, die ze in essentie is... En is uw oeuvre uh, daarmee ook echt voor de pure liefhebbers... of is uh, incidenteel een boek van u ook toegankelijk wat u betreft? Wat, wat streeft u na? Nou, ik heb wel altijd geprobeerd om die onderscheidelijke delen... van de tandeloze tijd te verzelfstandigen. Dat je, je, dat je gewoon ergens halverwege in die cyclus kunt stappen. In samenhang gelezen verrijken die boeken elkaar. Dat is althans de bedoeling. Maar ze kunnen ook uh, los van elkaar gelezen worden en dan, uh, nou, dan mis je ook niks eigenlijk. En voor dat krijgt u nu die prijs. Is erkenning voor u belangrijk als schrijver? Nou, ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Het, uh, nou ja, u weet, drie jaar geleden is mijn zoon dodelijk verongelukt... en sindsdien is zo'n hele prijzenregen uh, in een heel ander licht komen te staan. En, uh, maar ja, uh, erkenning is wel degelijk belangrijk. Ik, ik, moet, ik moet even denken aan een strofe uit een gedicht van Anna Enquist. Een strofe die ik straks in mijn dankwoord ga uitspreken. En dat uh, de laatste regels daarvan zijn... Uh, Buiten regent het medailles. Binnen gloeit de leegte tussen twee armen. Ik hoop dat ik het correct citeer, want ik heb het hier niet bij de hand... maar daar komt het ongeveer op neer. Buiten regent het medailles en binnen zit ik met die gloeiende leegte tussen mijn armen. En, en die, die prijs of die erkenning, die vult die leegte ook niet een heel klein beetje op? Dat blijft buiten? Uh, nee hoor, dat is dat, dat, dat, natuurlijk... Uh, ach, ik stel me maar voor hoe Tonio uh, die, die uh, fotograaf was naast nog een paar dingen. Hij fotografeerde graag en was er altijd als ik ergens moest zijn... ergens moest optreden, lezing moest geven. Hij kwam vrijwel altijd uh, fotograferen. Dus ik stel me maar voor dat hij daar vanmiddag bij is en uh, foto's neemt... en dat ik zijn camera af en toe hoor klikken... en dat hij ondertussen uh, toch nog een beetje trots is op zijn vader over het graf heen. En hem een knipoog geeft misschien... Uh, die knippenhoog die zit al in mijn uh, toespraak, want daar kan hij natuurlijk niet in ontbreken. Meneer Van der Heijden, ik wens u een uh, hele goede middag toe straks. En uh, dank dat u uh, ons te woord wilde staan. U ook bedankt voor uw vraag. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. En voor de liefhebbers die gelijk naar de boekhandel uh, rennen... zeg ik nog even dat dat nieuwe boek vanaf 6 juni in de winkels ligt. Van Van der Heide dus. De eindexamens van dit jaar zitten erop. Vandaag was het allerlaatste examen voor VWO-leerlingen. Uh, Frans, zoals bekend, door diefstal en openbaarmaking van dat eindexamen... Uh, werd het een dag uitgesteld. Inmiddels is bekend dat dat gebeurd is... op een islamitische scholengemeenschap in Rotterdam, Ibn Galhoen. Daar is het gelekt. Uh, verslaggever Karen Alberts die praat nu met de rector van het sint Ge nog een keer, Sint-Gregorius-college in Utrecht. En dat is Frans van Noord. Had u zoiets al eens eerder meegemaakt? Een examen wat op het allerlaatste moment verplaatst moest worden? Nee, gelukkig niet. En ik hoop het ook voor de leerlingen en voor mij niet nog een keer mee te maken. Wat betekent het voor de school? Nou, voor de school heeft het ook wat voeten in de aarde met het opnieuw regelen van een dag later. Lokale vrijmaken, surveillanten regelen. Zorgen dat je de communicatie naar leerlingen en ouders goed hebt. En zorgen dat je alles aan materialen op tijd en netjes klaar hebt liggen. En hoeveel leerlingen zijn nu op dit moment bezig met het examen? Als het goed is, nee, er zijn 27 leerlingen bezig met het examen. Er zijn drie leerlingen die doen een verplaatstexamen. Oh? Ja, die drie leerlingen waren gisteren bij mij. Hadden het dusdanig probleem dat ik uh, heb besloten binnen mijn bevoegdheid... om hen een, uh, wat ik dan noem, examen te geven in het tweede tijdvak. De eerste keer het vak Frans VWO. Want wat hadden ze dan? Ze zouden op reis gaan naar Kos. Ze zijn heel goed eerst naar het reisbureau gegaan... maar het leverde zoveel problemen en financiële last voor hen op... dat het uh, eigenlijk niet doenlijk was. En uh, ik heb toen gekeken of de mogelijkheden waren... en geschetst wat uh, de kleine consequenties waren. Nou, en dan om vier uur stipt, komen ze naar buiten. Ik zie nog niet echt hele opgeluchte ja. gezichten. Nee. Of lijkt dat maar zo? Nee, het was niet zo leuk. Nee? Nee. Nou, hij was langer dan de originele, wat nogal uh, vervelend was en er waren meer open vragen dan de originele. Dus dan heb je al het idee dat het oneerlijk is dat je een dag moet wachten en dan heb je ook nog het idee dat die moeilijker is. Nog geen uh, vakantiegevoel op dit moment? Nee, meer een uh, heel vervelend <laughs> rotgevoel eigenlijk, dat je zo moet eindigen. Ja. Zeg, hoe is jou gegaan? Ja, het duurde wel lang en de vraag vond ik ook wel lastig. En wat vond jij van het gedoe? Dat je het allemaal moest worden uitgesteld met een dag? Ja, jammer. Anders had ik nou in Spanje gezeten. Dus, uh... Echt waar? Ja. Je hebt ervoor gekozen om uh, te annuleren of te verplaatsen? Ja, het is nu uh, omgeboekt. We vliegen naar morgenavond. Um, daar hebben we voor gekozen omdat het toch fijner is om je vakantie in te gaan... met het idee dat je in principe niks meer hoeft te doen. Misschien nog een herkansing. Maar dat je echt daar bent. En anders dan, uh, moet je het alsnog doen als je terugkomt. Dus het is wel echt vakantie vanaf morgen? Ja. En dat kunnen die drie collega's die in kost zitten niet zeggen? Nog niet, nee. <laughs> maar begrijp je hun overweging? Ja, snap ik wel. Want zij hadden uh, veel meer gedoe met de vlucht. Wij gaan naar Spanje. En zij gingen echt. Uh, hun vluchten sloten niet goed aan. En ze zouden echt elf uur langer moeten reizen. Het zou heel veel extra geld kosten. Dus dat uh, snap ik wel.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 de politie heeft de verdachte opgepakt in verband met het lekken van het eindexamen Frans op het VWO. Ook is bekend geworden dat de examens openbaar zijn gemaakt via de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoen in Rotterdam. Het eindexamen Frans had gisteren gehouden moeten worden, maar vanwege het lek werd het uitgesteld naar vanmiddag en het werd aangepast. De aangehouden verdachte is 22 jaar. Schiphol gaat de komende jaren voor 1 miljard euro investeren... in nieuwe pieren en betere voorzieningen voor reizigers. En de luchthaven in Lelystad wordt geschikt gemaakt voor vakantievluchten. Morgen praat het kabinet over de deal tussen Schiphol en de KLM... die algemeen wordt beschouwd als zeer belangrijk... voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Voor bijna 70% van alle oldtimers in Nederland... moet vanaf volgend jaar wegenbelasting worden betaald. Vanaf 2014 vallen auto's tussen de 26 en 40 jaar oud onder de wegenbelasting. Tot nu toe waren ze daarvan vrijgesteld. 30% van alle oldtimers in Nederland is 40 jaar of ouder... en die auto's blijven vrijgesteld vanwege belasting. En minister Asscher wil geld tegen de werkloosheid eerder inzetten. Voor volgend jaar is 300 miljoen aan stimuleringsmaatregelen uitgetrokken. Als de ministerraad daarmee instemt, wordt dat geld dit jaar al besteed. De Partij van de Arbeid had de minister daarom gevraagd. De werkloosheid is de afgelopen periode hard gestegen naar 650.000. Dan krijgt u het weer de komende dagen, Gerard Hiemstra. Er is veel bewolking, de zon breekt ook af en toe door, maar het is wel overal droog. En vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En vanuit het noordoosten trekken een paar buien over, dat gebeurt vooral vannacht. Het wordt niet echt koud, de temperatuur komt uit op een graad of 11. Verder staat, blijft het vannacht ook wat waaien. Uit het noordwesten in het Waddengebied staat zelfs een vrij krachtige noordenwind. En morgen schijnt de zon af en toe en het blijft vrijwel overal droog. Alleen morgenochtend kan in Twente, de Achterhoek en Limburg wat regen vallen. In Limburg is dat smiddags ook nog zomer, in de rest van het land is het dan droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 14 graden aan zee... tot plaatselijk 21 graden in het midden en zuiden van het land. Er staat morgen een stevige wind uit noord tot noordwest, matig boven land. Kracht 4 aan zee en op het ijzermeer windkracht 5 A6. En in het weekend wordt het weer iets frisser met temperaturen rond 15 graden. We houden veel wind uit het Noordwesten en er is een tamelijk grote kans op wolkenvelden. Wel blijft het vrijwel droog. Na het weekend neemt de wind af en stijgt de temperatuur naar een graad of 18. En verder blijft het nagenoeg droog. Dan de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 205 kilometer file, veel vertraging bij Amsterdam... heeft vooral te maken met een aanrijding eerder vanmiddag... op de Ring van Amsterdam. Ik begin met de A2, Utrecht richting Den Bosch... tussen Vianen en Knopendel, 18 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding tussen Knopendel en Waardenburg... is nu alleen nog de rechterrijshook dicht. Dan de A10, vanaf Geuzeveld tot aan de tunnel 15 kilometer in de richting Zaanstad. Bij de tunnel is de reishook nog dicht. Bij een aanrijding vanmiddag is olie gemorst... en dat moet nu opgeruimd worden. Omrijden richting Zaanstad is mogelijk via de Koentenal, maar vanaf knopende Nieuwe Meer staat daar 7 kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen de knopen de Kleinpolderplein en Ipenburg 13 kilometer... heeft voor een deel te maken met het bergen van een vrachtwagen... met betonplaten bij Rijswijk de Afrit. De A15 Europort Rotterdam is dicht bij de Botlektunnel na een aanrijding. Verkeer moet nu omrijden via de uitwijkroute 22... via de Botlekbrug. Botlek Vanaf Rozenburg tot aan de tunnel staat nu 7 kilometer. Even een kritische vraag...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 Dat is het idee van coöperatief bankieren, Rabobank. Vijf minuten over half zes, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mobiel bellen in het buitenland, dat moet hetzelfde kosten als bellen in je eigen land. Als je naar een ander land belt, dat wil eurocommissaris Kroes. Goedemiddag mevrouw Kroes. Goedemiddag. Ja, er was al een maximumtarief ingesteld hè, voor bellen naar het buitenland. U wilt nu dat het echt helemaal gelijk getrokken wordt met, met binnenslands bellen? Correct. We verwachten op 1 juli overigens nog een verdere daling van de roamingtarieven. Maar waar we nu mee bezig zijn om inderdaad in een totaalbenadering van de markt van de telecom, uh, om daarin roaming overbodig te laten zijn. En wat betekent dat? Um, Inderdaad, één interne markt zonder eh, grenzen, zonder barrières, om het maar zo te zeggen. Die single market, die hebben we al in Europa. Dat is ons kroonjuweel. Alleen voor telecom bestaat die niet. En we zien dus dat er 27 lidstaten een eigen marktje hebben. Dus overal de barrières en overal eigen wetgeving, regelgeving, dat moet eruit. Het moet nu één grote markt worden... waarin businessmodellen uh, de kans krijgen om uh, van de grond te komen... waarin de consument uh, ge, uh, gevetteerd wordt dat uh, er concurrentie is... en dat er geen roamingtarieven meer zijn... en dat er prijzen geoffereerd worden en kwaliteit waar je zelf een keuze kunt maken. Ja, en hebben die, die prijzen ook niet een niet reden dat het ook echt daadwerkelijk duurder is... om naar Italië te bellen, dus dat de telefoonmaatschappijen dat, dat in rekening brengen? Of kost het ze niks en maken ze alleen maar winst... met, met die hogere tarieven voor bellen naar het buitenland? Laat ik me voorzichtig uitdrukken. Uh, ik moet ook met de bedrijven aan tafel tot overeenstemming komen... en zij moeten investeringen doen in uh, hoge snelheidslijnen... Uh, om uh, dat verkeer te kunnen verwerken. En daar hebben ze uh, winst voor nodig? Daar hebben we heel veel begrip voor. Maar eh, roaming op zich is absoluut onnatuurlijk als je geen grenzen hebt. En het is natuurlijk te gek voor woorden wanneer je nu vaststelt in 2013... dat we een interne markt hebben alleen voor het fenomeen waar het zo duidelijk is als een klont. Dat je geen grenzen zou moeten hebben. Namelijk eh, telefoon, eh, digitale ontwikkeling. En dat omdat er zoveel Eigen uh, koninkrijkjes zijn er gebruik, misbruik gemaakt gaat worden. om dan uh, een extra opstel, opzet uh, op het tarief te zetten. Daar ja. willen we een eind aan maken. En u, en moet, dat... ze, u moet met ze om de tafel daarvoor. Maar kunt u het ze opleggen of moet u met ze onderhandelen hierover? In ieder geval ben ik er zeer voor dat dit in eh, harmonie gaat. Overigens, zij hebben zelf al gezegd... Eh, eh, en eh, niet zo vreselijk lang geleden... dat het uiteraard, wanneer het één markt is... dat het eigenlijk niet meer aan de orde is. En ik vind zulke uitspraken, daar luister ik naar. En ik vind ook dat we de bewijzen aan onze kant hebben. Aan de andere kant zit er voor hen ook de mogelijkheid in... om in zo'n grote markt van 500 miljoen inwoners. We zijn de grootste economische macht op aarde... om daar met nieuwe businessmodellen ook nieuwe benaderingen in te geven. En de ontwikkeling in die hele digitale uh, technologie gaat zo snel... dat het zijn ook kansen die geboden worden. Goed, Mevrouw Kroes, Eurocommissaris, u gaat die kant van de medaille laten inzien. Uh, ongetwijfeld worden dat interessante besprekingen... en wij blijven dat volgen. Dank in ieder geval voor dit moment. Met veel plezier gedaan. Dan gaan we door naar burgemeester Abou Taleb... want die wil alle afgeronde inspectieonderzoeken openbaar maken. Hij pleit voor meer openheid bij bedrijven, bij scholen, bij zorginstellingen. Vanaf vandaag maakt de Veiligheidsregio Rotterdam... alle kleine en grote incidenten daarom openbaar. Meneer Abou Taleb, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat hebben we daaraan, als we dat straks allemaal op internet kunnen lezen? Ja, om te beginnen is het zo dat er uh, van alle kleine en grote incidenten in de Rotterdamse haven... en hebben we hebben het met name over de bedrijven die stoeien met gevaarlijke stoffen... die zijn verplicht om die incidentjes en incidenten te melden... Het, gaat, het varieert van een, het morsen van een liter van een bepaalde stof... tot een brand in de keuken, tot, uh, tot een lekkende leiding. Dat zijn ze verplicht te melden. En die informatie is op zichzelf via een bepaald systeem uh, beschikbaar. En daar kunnen bijvoorbeeld journalisten bij. Maar dat is nou niet echt een vorm van actief openbaar maken. En wat wij nu besloten hebben, is dat die informatie 1 um, actief openbaar wordt gemaakt... op een site van uh, um, uh, rijnmondveilig.nl. Iedereen kan erbij... En, maar die informatie is soms technisch van aard. Dus we gaan ook ja. duidelijk duid verschaffen van. Uh, wat moet u daarmee als u in Spijkenissen woont? Of wat moet u daarmee als u in Maasluis uh, woont? Uh, is dat gevaarlijk? Uh, moet ik de kinderen binnenhouden? Moet ik de deuren en, en, en, en ramen uh, dichtgooien? Dus het wordt ook voorzien van een advies aan de bewoners. En er wordt ook voorzien van een soort handelingsperspectief. En dat is hartstikke nieuw. En, en is dat uh, voortgekomen uit de problemen bij de tankopslag uh, Otviel? Ik zou ontkennen. Als ik niet zou zeggen dat bij mij het denken over dit proces begin dit jaar is begonnen. En het was inderdaad na de hele malaise rondom rondom Otviel, Ja, ja en, en, en dan betekent ook dat de overheid ook echt sneller gaat reageren? Want dat was dus ook wel een van de kritiekpunten toen bij Otvel. Nee, ja, het zijn twee verschillende dingen. Um, want uh, dit is informatie die. Um, bedrijven uh, zelf leveren. Um, en dan kunnen wij op grond daarvan besluiten inspecteurs te sturen. In het geval van Otfiel heeft men zelfs helaas uh, een enkele keer besloten om een hele grove fout niet te melden. Of hoe ze overigens beboet zijn, omdat die informatie uiteindelijk toch naar buiten is, is gekomen. Uh, dit gaat niet het handelen van de overheid bespoedigen. Maar het gaat wel ervoor zorgen dat de maatschappelijke druk op bedrijven om mankementen te verhelpen wordt vergroot. Ja, zeg, Rotterdam is sowieso een toonvoorbeeld van openheid hè, op het moment. Maar niet altijd even gewild, want dat wilde ik u ook nog even vragen. Dat eindexamen ja. Frans, dat was bij u in de gemeente, waar het uh, openbaar is gemaakt. Nou ja, ik weet eerlijk gezegd niet of de minister zelf openbaar heeft gemaakt op welke school dat heeft afgespeeld. En zolang ik niet de zekerheid heb wat de minister precies gezegd heeft, onthoud ik mij van... Een islamitische het. school begrepen wij en ook dat er uh, inmiddels iemand is opgepakt. Ja, nogmaals, um, um, uh, ik ben niet echt, uh, vind ik, uh, in de positie om daarover te beginnen als ik niet weet wat de minister precies zelf... In het belang van het onderzoek heeft het openbaar gemaakt. Begrijp dus, uh, ik. Ja, dat moet en als het wel dan. mag, uh, kan ik het ook op die website lezen, of dat niet? <laughs> uh, als dat aan de orde is, dan zou de politie oh. daar zelf ook bekendheid aan geven. Oké, okay. meneer Aboet, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. De weduwe van grensrechter Richard Nieuwenhuizen en haar kinderen eisen 350.000 euro schadevergoeding. Als de acht verdachten worden veroordeeld in het proces over zijn dood. Hun advocaat Jehudi Moskovic ligt dit toe. Dat is opgebouwd uit een immateriële en een materiële onderbouwing. Um, het immateriële deel dat is de, de zogenaamde shockschade. Um, dat is smartengeld zoals dat heet. En uh, het materiële deel dat bestaat uit inkomensderving. De kosten voor de uitvaart en de deskundige rapportages. Ja. Inkomstenderving, dat is een gevoelig punt. werd veel besproken vandaag in de zaal. Ja. Hoe is dat opgebouwd? Is er een onderzoek naar gedaan wat de familie van Richard Nieuwenhuizen gaat missen aan inkomsten? Ja, er is een deskundige bureau dat sinds jaren dag dit soort berekeningen doet. Het Nederlandse rekencentrum Letselschade. Uh, dat zijn gerechtelijk deskundigen die dit in, uh, heel veel zaken hebben gedaan. En die hebben ja, een behoorlijke berekening gemaakt waar dat bedrag uit is voortgevloeid. Het lijkt misschien een gekke vraag, maar waarom vordert uh, de familieschade? Uh, ik heb in de inleiding van mijn pleidooi heb ik aangegeven dat uh, uh, het. Dit recht om schade te vorderen. Het, eigenlijk het enige is wat een, een nabestaande actief kan doen in het strafproces. En dat is een recht dat uh, gegeven is door onze cultuur. Uh, in andere culturen uh, gelden andere regels. Maar wij hebben dit zo en zij gaan dus niet voor eigen richting, maar volgen gewoon de wet zoals Goede Burgers dat doen. Zou dat eventueel genoegdoening geven aan de familie? Uh, nou, geen bedrag zal ooit hoog genoeg zijn. Sterker nog, je kunt daar geen prijskaartje aan vasthangen. Um, maar het feit dat wordt bevestigd dat zij schade hebben geleden, dat is een vorm van genoegdoening, denk ik. Dat zei de advocaat van de familie nieuwehuizen, Huizen, Jehudi Moskovic, neefje van, mocht u zich dat afvragen. Uh, Paul Sanders sprak met hem. Paul, um, zojuist heeft ook de familie in de rechtszaal gesproken. Hoe ging dat? Op wat voor manier ging dat? Ja, dat is natuurlijk een heel emotioneel moment. Op het moment dat familieleden en nabestaanden de rechtbank en de verdachte kunnen toespreken. Dat gebeurde van achteruit de zaal. En alle familieleden die daar behoefte aan hadden, die konden dat doen. Nou, vier familieleden deden dat persoonlijk. Uh, uiteraard de vrouw van Richard Nieuwenhuizen en uh, twee van zijn zoons. Die deden dat persoonlijk. Uh, een uh, zus van Richard Nieuwenhuizen sprak de verdachte toe. En uh, een derde zoon die liet zijn verklaring voorlezen door iemand anders. En dat waren ja, hele uh, ja, uh, moeilijke, uh, emotionele verhalen. Uh, verhalen van de zoons die elke dag hun vader moeten missen. Uh, de vrouw van Richard Nieuwenhuizen die er elke dag aan hem wordt herinnerd dat ze haar man moet missen. Omdat ze alleen voor zichzelf koffie moet zetten. Het is een klein Klein voorbeeld, maar het is wel heel tekend voor hoe ze zich voelen. Het was een hele emotioneel moment. Uh, ja, niet alleen voor de familieleden, maar ook voor iedereen die in de zaal zat eigenlijk. Ja, want hoe, hoe werd er op gereageerd door de verdachten? Die bleven over het algemeen uh, strak voor zich uitkijken. Zoals ik net al zei, ze, uh, van uit de zaal werd, uh, werden de toespraken gedaan. En de verdachten zitten voor in de zaal. Dus ze zitten dan met de rug naar degene die spreekt uh, toe. Zij keken vooral voor zich uit. Heel af en toe keek er iemand om... En uiteindelijk vroeg de rechter ook, Nou, willen jullie nog reageren op uh, wat hij zojuist is gezegd? En iedereen zei, uh, alle verdachten zonder uitzondering, nou we vinden het heel erg. En één verdachte reageerde toch wel een beetje pijnlijk. Die zei, ja ik vind het heel erg voor deze familie, maar ik voel me niet aangesproken. Goed, Paul Sanders, uh, de tweede dag van het proces zit erop. Dank voor jouw verslag. Dan gaan we naar uh, de verkeerssituatie, Jolanda van de Velden. Het is uh, aardig druk, vooral rondom Amsterdam, veel vertraging. Ik noem de twee langste files van het moment. Die staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Waardenburg 20 kilometer. Tussen Knopendel en Waardenburg is de rechterreishok dicht vanwege opruimwerkzaamheden. En op de A10 de Ring Zuid en Ring Oost richting Zaanstad. Vanaf Geuzeveld tot aan de Zeeburgertunnel 15 kilometer. De rechterreishok is daar nog dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. We are recommending the Netherlands 2,8% of GDP. Maar de afspraken in Europa zijn min 3%. Ja, Eurocommissaris Olly Reen gisteren met zijn 2,8% begrotingstekort en minister Dijsselbloem die zei drie is de afspraak. Ik bespreek het vandaag met Wim van den Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag, meneer Van den Kamp. Goedemiddag. Vond u dat opmerkelijk, die 2,8% waar Reen opeens mee kwam? Zeker, zeker. Ik voelde me net zo verrast als uh, de minister van Financiën van Nederland. Um, als je de stukken bestudeert, dan zegt hij... de sterke landen binnen de Europese Unie kunnen wel wat meer doen... En uh, dat is ook veiliger, want dan kom je, stel dat het niet lukt... dan kom je niet uit op 3,2, maar op 3 procent. En misschien zit er ook nog wel een beetje onderhandelingsruimte in... Uh, voor Nederland, maar het was verrassend. Want ja, ook ik ben de afgelopen jaren opgevoed met uh, 3 procent <lacht> begrotingstekort... Ja. en 60 procent uh, staatsschuld van het bruto nationaal product. En je vraagt je ook af waarom dat niet even van tevoren op elkaar wordt afgestemd... Zij zou de Rhenen en Dijsselbloem dit echt niet even van tevoren doornemen... zodat er een, een, een duidelijk beeld is over wat er volgend jaar moet gebeuren? Kijk, laten we eerlijk zijn, op ambtelijk niveau... Uh, had dit eigenlijk bekend moeten zijn. Uh, er wordt tussen het Nederlandse ministerie van Financiën... en de Europese Commissie is een veelvuldig uh, contact. De Europese Commissie heeft ook een, een spion hè, of een waarnemer uh, in Nederland... om te kijken, houden wij ons aan de begrotingscriteria... Uh, maar België bijvoorbeeld, die moesten dinsdagmiddag nog 7 miljard uh, bezuinigen. En gisteren 6. Dus ja, dat is ook wel even een, een slok op een borrel. Dus... Ik ben verbaasd dat uh, Jeroen Dijsselbloem het uh, niet wist. Maar ik daarmee is zeker niet gezegd dat het aan hem ligt. Uh, ik heb de indruk dat die perspresentaties van Olireen... ook s ochtends nog worden, worden geactualiseerd. Ja, ja en, en die opdracht aan hem natuurlijk is duidelijk optreden. Europa door de crisis loodsen. Aan de andere kant is er natuurlijk veel euroceptis. Uh, hier in Europa, in Nederland ook, dat Brussel alles dicteert. Hoe vindt u dat er een daartussendoor laveert, als u hem dan zo hoort? Uh, wat mij betreft uitstekend. Kijk, uh, we moeten even af van het idee dat uh, wij in Nederland uh, bezuinigen voor Europa. Dat is echt onzin. Er is een discussie gaande in Nederland, hè, de jeugd op dit moment eten de babyboomers uh, niet te veel van ons pensioen en van onze zorg uh, op. Dat hele gedoe met die 3 en die zestig procent... dat is vooral ingegeven voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Natuurlijk, het is makkelijk om een externe vijand te zoeken... maar voor de stabiliteit van de euro en de stabiliteit van Nederland... ook voor de komende generaties... moeten wij ons gewoon houden aan deze percentages. Ja, maar, maar dat sentiment dat, dat leeft niet alleen onder de mensen... ook wel bij politici. Uh, neem ook bijvoorbeeld de Franse president Hollande. Die zei gisteren Brussel heeft ons niet te dicteren. Nee, maar de, de beste... Die beste president Hollande... die wil samen met mevrouw Merkel... Uh, de driving force uh, van uh, Europa zijn. Zij willen alle voordelen van de euro... als het gaat om de export van uh, Renault, Citroën, Peugeot... Uh, noemt u maar op. Maar ondertussen heeft deze man... Uh, ja, behouden ze de goede daad van het homohuwelijk... heeft hij op economisch terrein nog weinig gepresteerd. Ja, hij is nu zijn wijn aan het verkopen, hè, het Elysée en, ja, vanavond. Ook, ook, toch met alle respect uh, symboolpolitiek waar de gewone Franse werknemer, als ik daar even voor op mag nemen, niks aan heeft. Het is bekend, en dat had ook al te maken met uh, president Sarkozy... dat Frankrijk in relatie tot Nederland en Duitsland op veel te grote voet leeft... Uh, ook met hun, hun uitkeringen, hun pensioenleeftijd. Op een gegeven moment, het is net als in een huishouden... het moet wel op nul eindigen... En, ja, en er zit natuurlijk iets geks in, dat ze aan de ene kant zeggen uh, Brussel... en ondertussen zijn zij ook Brussel. Exact, want vergis u niet, de, dat staat gelukkig nu ook in de Nederlandse kranten. Deze strenge opdracht aan, uh, nogmaals, de door mij uh, zeer uh, hoog geachte oligeen, die komt wel van de, van de in ieder geval van de 17-euro-landen. Uh, nou, en mijn partijgenoot Jan Kees de Jager zat destijds voor op de bok om die strenge criteria te bepleiten. En ik nogmaals, ik ben het daar zeer mee eens. Maar nu uh, alle scepties op Europa presenteren... nee, het gaat om onze eigen begroting... en ons eigen verschil tussen in- en uitgaven. En dat moet wat u betreft niet op Olly Reen geschoven worden. Meneer nee, we, van den Kamp. Eerlijk ja, zijn. Eerlijk zijn. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Tot ziens. We gaan namelijk ook nog even tennissen. Mark Brasser, Roland Garros, uh, Djokovic zat jij naar te kijken. Ja, daar zat ik inderdaad naar te kijken. Novak Djokovic is klaar. had een vluggertje tegen Guido Pellia uit Argentinië. 6-2, 6-0 en 6-2. In het voordeel van Novak Djokovic. Vier games tegen dus maar. Heel erg makkelijke overwinning voor de nummer 1 van de wereld. En dan op het tweede stadion op Lenglen. Daar heeft Azarenka inmiddels de eerste set gewonnen. Met 6-4 van Annika Beck. En leidt ze in de tweede set met 3-1. Het ziet er dus goed uit voor de toppers op dit moment in Parijs.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 Je veux, u hoort de zas. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. En nu Jan van der Putten. NRC Handelsblad is van oudsher een diplomatenkrant... dus staat groot op de voorpagina de harde conclusie... van Arthur Dokters van Leeuwen over buitenlandse zaken. Dat ministerie is een in zichzelf gekeerde organisatie... vastgelopen in een parafecultuur. Buitenlandse zaken is niet flexibel. Neem de crisis in Libië, die Gaddafi de kop kostte. Toen die uitbrak bleek op buitenlandse zaken... maar één ambtenaar zich met dat land bezig te houden. Voor op het parol. een duister stuk geschiedenis, de slavenhandel. Het Stadsarchief in Amsterdam toont voor het eerst koopcontracten uit de 17 e en 18 e eeuw. Ook kinderen werden verhandeld voor de kleinste gold, twee voor de prijs van één. Een muzieklerares van een school in Schijndel is ontmaskerd als winkeldief. Zij zou in een winkel van Kruidvat drie keer iets hebben gestolen. Het is een lerares van het Elde College in Schijndel. De leerlingen herkenden haar op een opsporingsfoto op televisie. Ik heb wel les van gehad in het eerste. Toen uh, had ik muziek van haar. Ja, ik vind het een beetje. Ja, dat moet niet kunnen. Ik moet voorbeeld geven aan de leerlingen. Ja. ja, Het is haar eigen schuld, maar het is wel dom om te doen. Er waren ook kinderen in de klas die hadden ook iets gestolen. En dan had ze tegen gezegd dat je nooit moet stelen. En nou heeft ze het zelf gedaan. De leerlingen bij Omroep Brabant. De lerares is op non actief gesteld. Ze ontkent trouwens dat ze iets gestolen heeft. Groot-Brittannië gebruikt steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, meldt de BBC. In vergelijking met 1996 is die hoeveelheid met 40 gestegen. De oorzaak? Steenkool is spotgoedkoop. De Britse milieuwaakhond waarschuwt dat het land door het stoken van kolen zijn klimaatdoelstellingen niet haalt. Steenkool wordt steeds goedkoper nu de Verenigde Staten willen overschakelen op schaliegas als energiebron. Het haringseizoen is twee weken uitgesteld. Het begint nu op 19 juni, het heeft ook met het klimaat te maken. Door het slechte weer is de haring nog te klein en niet vet genoeg. En vanmiddag keerde een lege haringkotter terug in Scheveningen. Omroep West was daarbij en geloof het of niet, er stonden toch haringliefhebbers klaar om de verse vis te verwelkomen in sommige kwamen van ver. U heeft twee uur gereden? Twee uur moeten rijden, ja. Maar waarom? Omdat we dit wou zien, dat de haring binnenkwam vandaag de nieuwe haring. Maar er is geen haring. Er is geen haring en dat zeggen ze net. Het is twee weken uitgesteld. Oh, waar komt er dan binnen? Niks. <laughs> nou, of misschien minder vette haring, dat zou ook nog kunnen. Nee, helemaal, niks, had het helemaal niks? Nee, echt echt niks. Helemaal niks? Echt helemaal niks? Nada de op Twitter is uh, Umberto Tan, uh, oh, ja. een van de trending toppings trouwens. Hij gaat dit najaar op RTL 4 een dagelijkse talkshow presenteren. RTL Late Night komt in het rijtje Barend en van Dorp. Villa BVD en Football International Oranje. Morgen in... Vrijdagmiddaglaar.